1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn vier Duitse skiers om het leven gekomen door een lawine. Vrijdag werden de wintersporters als vermist opgegeven... en na een zoekactie met helikopters werden hun lichamen gisteren gevonden. De reddingsactie kwam moeizaam op gang door het slechte weer in het zuiden van Zwitserland. Er is nog geen duidelijkheid over de positie van Henk Otten... als beoogd fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer...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 In Amsterdam is vanmorgen een plofkraak gepleegd bij een pinautomaat van ABN AMRO. De schade is groot, de gevel ligt eruit en de ruiten van het gebouw zijn gesneuveld. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De politie roept op uit te kijken naar twee mensen die na de plof plofkraak in Amsterdam Nieuw-West op een zwarte scooter zijn gevlucht. Sinds september vorig jaar zijn in Amsterdam al zeker 15 plofkraken geweest. In Spanje zijn de stembureaus geopend voor de vervroegde parlementsverkiezingen. Bijna 37 miljoen Spanjaarden kunnen hun stem uitbrengen. Premier Sanchez schreef de verkiezingen uit... nadat zijn regering was gevallen over de begrotingsplannen. Het is voor de derde keer in vier jaar dat Spanjaarden een nieuw parlement mogen kiezen. De verwachting is dat er opnieuw een verdeeld parlement komt... en dat populistisch rechts voor het eerst een belangrijke stem krijgt. Het weer buien met kans op onweer. Met hooguit 13 graden is het vrij koel cool voor, voor eind april...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 Namens de OV-medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht.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 Ik ben onder met jou.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 I'm sorry. I'm I'm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 Get a life.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 Show.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 Took a foot Dentro i bagni che si amano la notte è giovane, giovani La notte giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Faccia schiaffi faccia schiaffi con le onde, come se fossero come se fossero come se fossero Als se fossero als posso sentire casa, ma macchina del visto amici per la il si si Ik ga schaaf, schaaf, schaaf, schaaf, schaaf, schaaf, schaaf, schaaf,